Rusland gaat samenwerken met de VS in de zoektocht... naar het motief voor de aanslag bij de marathon in Boston. Bij die aanslag vielen drie doden. Het dodentaal van de aardbeving in de Chinese provincie Sichuan... is opgelopen tot meer dan 150. Er zijn zeker 5500 gewonden geteld. Veel huizen en gebouwen zijn ingestort. De beving had een kracht van 6,6 op de schaal van Richter. Het epicentrum lag op zo'n 100 kilometer van de provinciehoofdstad Chengdu...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 Napolitano sloot eerder een nieuwe termijn uit. Nu hij zich heeft bedacht... gaat het parlement waarschijnlijk vanmiddag nog akkoord met zijn herbenoeming. Het weer. In het binnenland nog enkele buien... maar van het noordwesten uit wordt het weer droog en klaart het op. Het weekend verloopt vrij zonnig en droog... bij temperaturen tussen 10 en 13 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er staan files op de A10, de ring Amsterdam-West richting Den Haag... voor de Koentenol 2 kilometer...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 Ook logisch bij je hosting? Gratis software om je website te maken. Starhosting.nl. Dit is Radio 1. Opium, het cultuurmagazine van de Avro. Hans Smit. Ja, Goedemiddag, nog een half uur op je vanuit de Amstel-Foyer van Carré. Twee gasten aan tafel. De eerste is Roy Villevoix. Hij uh, uh, heeft uh, ja, foto's gemaakt, hè? Uh, ja. Ja, op, <laughs> op, op, op Nieuw-Guinea, Papua-Nieuw-Guinea. Ja, klopt. Het eiland T. Uh, maar dat was een eiland waar hij al mee bekend was. Ja, nou, het is, is iets uh, ingewikkelder. Het is een heel klein dorpje. Op papua Guinea, die is de naam van een gemeenschap, een dorpje... ver, ver weg in de binnenlanden van papua Guinea. Een geheugd, in ieder geval. Samen met Koos Breukel, die heeft ook foto's gemaakt. Jullie hebben samen hetzelfde dezelfde soort camera gebruikt. Hij, ander soort foto's. Ja, we hebben samen die hele groep geportretteerd. Goed. Gaan we straks uitgebreid over spreken. Louise Geesink is hier aan tafel. Dochter van Joop Geesink. Joop, niet van Anton. Ja. Nee, Mensen vragen altijd, ben je dochter van Anton? Nee, van Joop. Nee, nee. En even, ja. even om Joop even dit, dit neer te zetten, wie was Joop? Joop Geesink was uh, filmmaker. Mm -hmm. Anton was ietsje sterker. Ja, nee, ja. dat, dat okay. weten we. Ja, ja. Maar, ja, Joop is onder andere van Lucky van van de Leeuw. Loo, dat is ja. zijn, ja, zijn ja. La, bekendste Goed, creatie. We hebben het er straks over. Eerst gaan we eventjes, uh, ga ik even praten met Cornald Maas. Cornald, goedemiddag. sorry. ...presentator van Opium Televisie. Vanavond om uh, vijf over half elf. We hoorden eerder Manon Uphoff hier... Uh, ...genomineerd voor de Opzij Literatuurprijs. Ja. Je mag weer een uh, prijsbequet maken vanavond. Het is weer van het Rijksmuseum... ...moeiteloos door een prijs. Het <coughs> is juist de ja. Opzij Literatuurprijs. inderdaad. En alle genomineerde auteurs zijn er. Dus ook behalve Manon Uphoff is dat... Esther Gerritsen, mensje van Keulen... Uh, Nelke Noordervliet en Hanna van Wieringen. Mm -hmm. En de juryvoorzitter is er ook. Ines Wesky en ja. natuurlijk ook Margriet van der Linden... ...die het blad Opzij runt. Ja. Dus dat doen we vanavond. En Tia Romley komt zingen. Zij figureert trouwens ook in de clip van dat geweldige Koningslied. Ja, ik wou net zeggen, gaat ze het Koningslied zingen of iets anders? <lacht> nou, nee, dat gaat ze niet. Het gaat ze zingen van... Want... Kijk, ik word een beetje slappe lachen van het hele Koningslied. Ja, ik het ook, ja. Ik vind het ook wel een beetje, een beetje treurig tegelijkertijd. Ja, we leven in een open inrichting, hè, twitterde Wim de Bieger. Ja, ja, ik vind het ook zo zielig voor het metropolo ja, nou, Maak je doorstad, krijg ja. je dit. Maar het gekke is toch wel, blijf ik vind ik, kijk, smaken verschillen. Dus iedereen moet vooral uh, weten wat hij doet. Uh, en, en niet iedereen hoeft ze niet mooi te vinden. Maar mm. dat het zo vol taal en grammaticale ja. fouten staat, dat vind ik ja. onbegrijpelijk. En ook dat al die artiesten daar eigenlijk met open ogen ingelopen zijn. Nou ja, Huub Stapel is bij ons vanaf. Die gaat het culturele nieuws bespreken en die... Twitterde gisteren dat dat onthutsende rijmelerij en stupiditeit was. Candlelight met de nadruk op light. Dus nou ja, ja. deze cliffhanger. Ja, nou, de, de toon is gezet. Ik ga wat tegengast bieden. Ja, vanavond. koningslied helpen. Heel fijn. Vijf over okay. half elf, Nederland twee. Open eh, je televisie met Cornel Maas. Veel plezier. Ja, dankjewel. Het geheugt T uh, in Papua-Nieuw-Guinea, dat ligt dagen reizen van de bewoonde wereld, telt 120 inwoners die leven als jagers, verzamelaars. Ze komen nauwelijks, nauwelijks in contact met de buitenwereld. Uh, laat staan dat ze geportretteerd worden door professionele fotografen. En dat is toch wat Koos Breukel en uh, Roy Villouvoir eind 2011 deden met alle 120 inwoners. En het resultaat is nu te zien uh, in Foam in Amsterdam op de Keizersgracht. Maar ook is er een prachtige catalogus, mooi boek verschenen. Um, wat, wat ik zei, je reist al eerder naar Tien naar naar en naar Papua Nieuw-Guinea. Wat, wat, wat heb je met, met dat gebied? Ik kom er al vanaf 1992. Hmm. En uh, ik ben geïnteresseerd in hoe cultuur werkt. En ook uh, naar de oorsprong van cultuur. En, uh, ik ben een hele tijd hier actief geweest als uh, beeldend kunstenaar. Op een goed moment uh, werd het me in één keer duidelijk dat ik uh, de rest van mijn leven misschien. Zeg maar, als kunstenaar op een atelier dingen kon produceren... die ik dan naar een galerie of een museum breng. en nou ja Dat is een ja. heel interessante cirkel. Maar, maar... toch <laughs> geloofde kunst mij veel meer van de wereld te, te laten zien. Mm -hmm. En op een goed moment heb ik in één keer kunnen besluiten... dat ik heel ver van onze wereld af zou kunnen willen komen. en ja. dat, Ik zag voor me dat ik naar de Asmat wilde in nieuw guinea Een plek waar een hele... Zijn maar waar jagers, verzamelaars een hele bijzondere cultuur hebben... en waar ik ook voorbeelden van kende, al vanaf mijn jeugd. Uh, die mensen zijn bijzonder in uh, het maken van voorarbeelden. In het tropenmuseum zie je ze wel, uh, de biespalen bijvoorbeeld. En um, dat heb ik gedaan. Het was een heel groot risico wat ik daarmee nam. Wat? Maar dat was precies... Nou ja, ik, ik, ik wist niet wat er zou gebeuren met me als ik dat zou doen. Of ik uh, misschien wel mijn... Uh, ja, dat mijn leven uh, zou veranderen en misschien mijn werk daarom ook. Of misschien zou ik mijn werk dus, wel veranderen. Dus enerzijds wilde je verandering, maar je was ook bang voor? Nee, ik, eh, als kunstenaar uh, wil je dat het risico uh, proberen aan te gaan. Dus dat, maar dit was wel een, een enorme uh, oprek, opgerekte ja. stap ja. daarvan. De eerste keer in dat dorp, in dat geheugd. Kun je je dat nog herinneren? Herinner ik me, ja. Het was, uh, een, het, je moet je voorstellen, het is een mangrove moeras de grootte van Nederland, hè, de asmat. Dus je hebt getijden tot diep in het uh, oerwoud. Elke dag heb je app en vloed, terwijl uh, de zaak is al nat... Mensen leven aan uh, rivieroeverwallen. wallen. Uh -huh. uh, toen ik daar aankwam was het dorp overspoeld. Dus het, de, de huisjes die staan op palen. En, uh, ik, ik, je, rei, je reisde eigenlijk met je prouw zo uh, naar, het, uh, naar de huisjes. Je kon niet ja. zien waar de, waar de grond was. Uh -huh. Dat was een heel armoedig gevoel. Dus ik heb toen heel weinig uh, mensen gezien. We zijn een beetje aan de kant gebleven tot het water lager was. Ja. En, en, en, en hoe, hoe verliep dan de communicatie met die mensen? Want die, je moet die taal uh, ook maar spreken. Dat je dan een... Ja. Tolk ja, ja. bij je? Of? Ik heb uh, toen ik dat de eerste keer was, uh, heel snel een uh, soort Indonesisch geleerd wat Papua's onderling spreken. Mm -hmm. zeg maar een soort slang Indonesisch. En dat um, is toch een soort van taal waarmee je overal terecht kunt. Er zijn altijd wel mensen die daar brokjes, net zoals ik, brokjes van spreken. En ja. dan gaat het toch vrij snel ja. Wanneer is het idee voor, voor dit project met, met Koos Breukel uh, samen, een fotograaf die vooral bekend is van de portretten, uh, met, met veel, veel studiolicht wat hij gebruikt? Om, om deze combinatie te maken. Wanneer is dat idee ontstaan? Ja. Het, ik, ik Koos is er eigenlijk volgens mij de, de, de schuld van. Want hij <laughs> um, belde me op een goed moment op en hij ja. zei... Uh, Roy, ik ga gewoon met je mee volgende keer. Want jullie en, hadden uh, daarover gesproken? Of, uh, nou, eigenlijk kende ik hem nog niet zo lang. Oh. Uh, we kennen als werk heel goed. Ja. Maar op een of andere manier, omdat we uit twee verschillende uh, achtergronden stammen... zijn we eigenlijk nooit zo dicht bij elkaar gekomen. Maar hij, hij had me al eerder gecontact geïnteresseerd in mijn werk en, en kwam dus onverhoed met deze opmerking. En normaal gesproken ben ik uh, eigenlijk geneigd om alleen te gaan met niemand. Mm -hmm. dus, uh, maar toen hij dat zei, wist ik in één keer dat, dat dit een, uh, een heel speciaal uh, plan zou kunnen en waarom, veroorzaken. Waarom dacht je dat? Nou ja, Koos is gewoon een heel authentiek uh, iemand ja, die iets heel goed kan. Namelijk ja. naar mensen kijken, portretten ja. maken. En ik was er al een hele tijd mee op, op gang. Ook in T. Ik maakte al lang portretten van mensen daar. En ik bracht ook foto's terug als ik het volgende jaar weer terugkwam. Dus er mm -hmm. was een, een soort ritueel gaande. Ja, dus de fotografie was bekend. En verder wel, hm. ja. Maar jullie hebben toch een hele mooie verdeling weten te, te vinden. De, de, de portretten binnen. Uh, heeft koos gemaakt. Ja. En zelf heb je meer de, ja, de mensen... in hun natuurlijke omgeving buiten gefotografeerd. Ja, ja. Vanwaar deze verdeling? Nou, dat is gewoon eigenlijk... zonder dat we dat hoeven af te spreken... onze, zeg maar, onze natuurlijke habitat... hoe wij foto's maken... is zo... En de foto's die ik buiten maak... die hebben ook een, een geschiedenis in de eerste foto's... die ik ooit in het team maakte hmm. in, in het jaar 2000. Waarbij we, we, mensen zeg maar, spontaan op die oeverwal... waar ze nu nog steeds staan, gingen staan om geportretteerd te worden. En ik vind dat eigenlijk een soort uh, gegeven... dat is een beetje de, de, de, de dingen die blijven. Die oeverwal is wat altijd blijft. Die ja. mensen zelf verschijnen steeds opnieuw, maar veranderen. Um, en koos is heel erg thuis in een studiootje waar die mensen zeg maar, belicht en ja. toch een beetje kan boetseren... naar een manier waarop hij ja. uh, het, het, het beste bij ze kan komen. Ja. En dat was eigenlijk zonder dat we dat afgesproken hebben... ook onmiddellijk de, de manier waarop we dit werk gingen maken. En dat was ook heel prettig dat we dus binnen één seconde wisten... dit kunnen we samen, mm -hmm. dit kan samen ook iets meer worden dan de zonder delen. Ja. En we hoeven er ook verder niet meer over te spreken... hoe dat dan eruit moest gaan zien. Ja. Wat, wat is het, het, het idee wat, wat, uh, wat je meeneemt... Uh, als je die foto's dan vervolgens exposeert in foam? De combinatie tussen die, die, die uh, foto's... bijna in studio omstandigheden... en die buiten waar je dus bijna de de tijdloosheid van dat landschap probeert te vatten. Wat, wat is het Ja, hoe zeg je dat? Nou, de kijk, dialoog hebt, tussen die twee. Ja, de dialoog is dat je uh, natuurlijk, als, als ik alleen zou teruggekomen zijn met mijn portret wat ik al vaker deed, dan is dat een werk van mij. Uh -huh. uh, je kijkt natuurlijk al heel ver weg naar mensen die geportretteerd worden, die zelf geen idee hebben uh, hoe de wereld er verder uitziet, die alleen maar deze foto's maken om daar snel zelf van te zien hoe ze erop staan. Uh -huh. Maar doordat je het uh, zeg maar, als ik die foto's gecombineerd zie... zie je veel meer dan alleen maar één waarheid, één visie. Je, je begrijpt onmiddellijk dat er veel... tussen die foto's van Koos en mij... Zit eigenlijk, zitten alle vragen over wat je nou eigenlijk ziet als portret. Of die persoon die je ziet, of je die ook kunt, kunt zien. Want wij zijn gewend om te zeggen, nou ja, je, je ziet een portret. Wij, wij gaan en... klaarstaan voor een, voor een foto. En die mensen die, die laten er min of meer over zich komen, toch? Zou je dat... Ja, maar zij... Het is heel puur wat je ziet. Ja, ja, het is heel puur. Maar tegelijkertijd is de claim op een soort waarheid of een werkelijkheid... ook die wordt meteen ondermijnd. Omdat twee totaal verschillende gezichtspunten... Aha. op dezelfde personen uh, daar te zien zijn naast elkaar, door elkaar heen. En daarmee kun je ook niet vaststellen dat je meteen iets begrijpt... of in de gaten hm. waar je naar kijkt. Heb je ook geprobeerd om, om de leefwijze van deze mensen... om op deze manier uh, toch te vereeuwigen, vast te leggen? Of? Want ook dit verdwijnt ooit natuurlijk. Wat, wat, ik, wat ik zelf wel een mooi resultaat vind... een soort bonus bij alle dingen die je, sowieso daar allemaal, die je allemaal gratis krijgt als je dit doet... dat is dat ik voel dat deze mensen die dus niet bestaan voor ons... plotseling net heel erg wel bestaan. Dus de, dat is voor hun, wij spreken, niet belangrijk. Zij zijn daar nog zijn steeds niet, helemaal alleen. Zijn, ja. En kennen ook alleen maar als andere mensen zichzelf. Maar hier, wij hebben toch de mogelijkheid om hen op te tillen naar een we de wereld... waarin wij ons verhouden tot andere mensen. Ja, en ze hangen ineens in een museum. Wat ook op zich bijzonder is. Het is een klein monumentje eigenlijk. Ja, ja, iets, ja, een document, ja. een momentopname. Ja. Het is te zien... Uh, de, de toonstelling T, want zo heet hij, van Roy Villevoix en Koos Breukel... Uh, tot en met 19 juni in Foam, Amsterdam. Er is dus een heel fraaie catalogus uh, bij verschenen. Dankjewel, Roy Villevoix. Okay. Ik zei het al, aanstaande maandag begint het, uh, de week van het Luisterboek. Uh, luisterboeken, daar valt van alles onder ook bijvoorbeeld een oud hoorspel... Uh, wat ooit door de Trossen is uitgezonden... Uh, over uh, de koerier van de tsaar, Michael Strogoff. Binnen? Ja, binnen.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 hebben we nu alles over hem wat van belang kan zijn. Voor ik een binnenroep. Wonderreizen, 5 cd-luisterboek. Michael of de Koorie van het Saar... met uh, onder andere Koen Flink, Jon Soer, Corrie van der Linden en vele anderen. Bert Dijkstra hoorden we onder andere. Prachtig, prachtig. Uh, we gaan uh, muziek uit de Efteling laten horen nu. Ja. U kent het gelijk, dat blijft nu ook de rest van de dag in uw hoofd zitten... dat beloof ik u, het carnavalfestival in de Efteling... een creatie van Joop Geesink, tevens geestelijk vader van de jawel... die ja, vanaf de jaren 40 maakte Geesink nationaal en internationaal furoren als poppenanimator voor de reclamewereld. Morgen is de Duivendrechtse Disney... Er is een documentaire over zijn leven en werk te zien op Nederland 2... en Louise Geesink, dochter van Joop Geesink, is hier te gast... Ja, we, we hadden die documentaire bekeken, mevrouw Geesink. Uh, Louise. Uh, te, Louise, <laughs> Louise. Het deed een beetje denken aan Mad Men. Al die mannen nou, pafferig, paffend ja. uh, met sigaren. Voor uw vader, vooral een dikke sigaar. Dikke sigaren en ja. uh, rinkelende Maar was, was, was, hij ook, was hij een soort dond Draper ook, die, die vader van u? Uh, nou, zijn fysiek was heel anders. Maar ik herken dat ik was uh, een klein meisje in de tijd dat Mad Men speelde. Ja. Dus ik herken die wereld wel in, uh, helemaal. Ja. Ik bedoel, er waren veel parties en feesten thuis. En mijn vader in smoking en mijn moeder in prachtige cocktailjurken. En ik met allerlei scha schalen met borrelhapjes als klein meisje ertussen laverend. Ja. Dus dat is, uh, ik, ja, ik vind het daarom wel heel leuk om die serie te zien. Ja, want het is ja. een mooi, mooi tijdsbeeld natuurlijk ook. Ja, prachtig. Uh, uh, reclame. Uh, of, of poppenanimatie moet ik zeggen... was een relatief nieuw fenomeen in die tijd. Hè? Is uw vader een soort... Uh, ja, heeft hij, het, heeft hij het echt ontwikkeld? Uh, Als nieuw? Nou, er waren poppenfilmers hmm. voor hem. Uh, hij, heeft het wel weer, ja, hij heeft het meer commercieel ingezet... En, en echt een hele studio eromheen gebouwd. En uh, ja, hij heeft het voor elkaar gekregen... om uh, tientallen jaren lang uh, met meer dan honderd man... Uh, er is dus een brood mee te verdienen. Ja, om, om een idee te geven van... Uh, want Loekie is dan een van de dingen. Maar wat, wat voor dingen maakt hij bijvoorbeeld? Ja, Loekie is eigenlijk een, een, de, de periode daarna. Ja. Ik, in zijn ja. studio um, werden films gemaakt voor over de hele wereld. Hij had klanten in, in Amerika, Italië. Uh, Pari Philips, uh, ja, uh, ja. Heinz. Heinz, de ja. hele grote klanten had ja. hij. En... Um, Um, daar, dat die poppensets... Dat, nou ja, dat zijn eigenlijk allemaal miniatuur-decor-sets... Met, met tientallen poppen erin. En dat... Uh... Ja, dat bewogen en dat was een hele vrolijke wereld, creëerde hij. En ondertussen werd ook nog Ampersand een product aangeprezen. Ja, ik zag ook in de documentaire dat u heel veel van die geanimeerde poppen... dus de poppen zelf, dat u die thuis in de manier heeft Ja, ik heb een aantal. Mijn vader heeft niks bewaard. Dus ik moest het hebben van aardige mensen die me wel eens wat aanboden. Dus ik heb een dozijn potten ja. nog weten te bewaren. Ja. Maar er zijn er duizenden gemaakt in ja. de loop der jaren. In de documentaire uh, wordt ook stilgestaan... bij de, de oprichting van een uh, studio, Dollywood, genaamd. Mooie naam, 1966. Ja. Ja. Bij koninklijke goedkeuring, zou ik bijna zeggen. Laten we <laughs> even naar het fragment luisteren. Prins Bernhard heeft door een klap te geven met de klap... die voor geluidsfilmopname wordt gebruikt... de nieuwe studio's van Joop Geesink in Amsterdam geopend. Alle mogelijke filmgenres kunnen in deze studio's geproduceerd worden. Hij, uh, hij debuteerde ooit bij, bij uh, een andere grote uh, animator: hè? Martin Toner. Martin Toner, die is een ja, groot tekenaar. Ja, nou, de, zij zijn samen begonnen met hmm. een studio in, de, in, de, in Amsterdam. Ja, en, maar, was, maar was dat Dollywood? Was dat echt een, dat hij op die manier loskwam van Toner? Of was dat al eerder gebeurd? Nee, nee, nee. Dat, uh, ja, ik geloof dat toen. Uh, ik, weet, ik weet niet of het toen al Dollywood heette. Ik dacht hmm. het niet. Oh. Maar... Uh, uh, Martin Tone en, en Joop zijn wel samen begonnen. Hm. Maar Martin was uh, een totaal andere persoon als mijn vader. Ja. En uh, was veel meer bezig met, met uh, verhalen en tekenfilm. En mijn vader wilde liever de, de 3D-kant op en was een theaterman. Dus die wilde met decors werken en, en het groter allemaal maken. Dus die ging de poppenfilm kant op. Ja, wist hij ook meteen dat het die commerciële kant op ging, zou gaan? Of was dat een, een min of meer ja, noodgedwongen? Ja, maar dat was waar je geld mee kon verdienen. Ja, ja. Ja. Ja. En hebben we het dan over geld in de zin van big money? Of... Nou, hij heeft altijd goed verdiend, maar ook goed uitgegeven. Ik bedoel, het was... Uh, um, ja... Hij hield van een, uh, van een rijk leven. Dus uh, er werd... Uh, we hadden altijd een... Uh, ja, het was een goed gevuld huishouden. Ja. We, we hebben allerlei fragmentjes. Want het is, het is, uh, er zitten heel veel medewerkers van hem zitten in de documentaire. Uh, hij ja. zelf ook. We hadden natuurlijk net het fragment van Prins Bernhard. Maar we hebben nog een fragment. Even luisteren. Long, long ago, there lived a family of musical instruments... who thought they were the only tribe in the realm of music. This old clan was called... The family of strings. The youngest offspring were the violins who could sing very high on their strings. Ja, Piccolo en Saxo, dat is, dat, dat is uh, ja, een voorbeeld kan, hè, volgens mij van een, van een niet-commercieel uh, project. Hij, nou. hij, maakt, uh, hij heeft een, een, een zestal, nou of misschien wel meer, uh, grote films gemaakt voor, voor Philips. Tenminste, met groot bedoel ik uh, 12 tot 15 minuten. Ongelofelijke reclames van 12 tot 15 minuten. Ja, dat waren de, de pronkstukken van Aha. Philips, waar ze wereldwijd uh, hun, hun, ja, Philips mee promoten. Waar, waar werd dat en... dan vertoond? Op televisie of zo? Ik, eh, ja, bioscoopzalen, hun, hun eigen uh, bioscoopzalen van Philips. Ze, ja, daar pakten ze hun klanten mee, mee hmm. in. En daar werd, uh, nou, dat, dat waren uh, films met een groot budget. En dat waren de, de kroonjuwelen van mijn vaders werk. En hoe lang was ja. hij daar dan mee bezig met zo'n film van 12 tot 15 minuten? Dat is een jaar bezig. Daar waren ze wel een jaar mee bezig, ja. Ja, er waren sets met vijfduizend met, met lampjes erop en uh, nee, de honderden poppen. Dat was op een gegeven moment ook niet meer te betalen natuurlijk. Maar uh, ja, dat zijn de mooiste. Dat betekent ook dat hij ja, heel veel mensen ook in dienst. Dat was een groot bedrijf. Ja, en in de, in de toptijden waren er bijna 150 man in dienst. Ja, ja. Dus dat uh, was de grootste studio van, van Europa. Dus dat, uh, en die, ja. die opdrachtgevers, uh, Philips is dan een, een, ja, een Nederlands bedrijf, het, ja. waar, waar dus de lijnen, neem ik aan, vrij kort was, waren. Maar hij was ook heel goed in het binnenhalen van buitenlandse klanten. Ja, hij ging de hele wereld over. Ja. Nou, veel in Europa. Ik, en, het, het, het zaken doen in die tijd was anders dan nu. Hij deed zaken met de, de baas van het... Uh... Van het, van het bedrijf. Dus uh, Freddy, met Freddy Heineken besprak hij de Heineken commercials. En als hij naar Italië ging... zat hij met uh, de, de, de president... dus een dame uh, van Campari. Uh, die die, die, die pakte hij helemaal in. Ja. En ze noemde hem uh, Il president. <laughs> en dan kwam hij weer terug met een opdracht. En, uh, hij was al uh, heel de, vasthoudend. Want we, we, we, Er zit een fragment van Chris Smekes... die ooit directeur van de Ster was. Ja. Over de manier waarop uw vader in Amerika... ooit een, een, een klant heeft binnengehaald. Even ja. heeft luisteren. Hij heeft een keer voorstellen gemaakt voor Amerikaanse bureaus bureau. En toen heeft hij wat dingen voorgesteld. Ergens middags van een college van een heel groot reclamebureau. En die honden het min of meer weg. En zeiden wij, vergeet het maar. Want wij spraken wel van de week met een ander. Toen heeft Joop de hele nacht doorgewerkt, heeft in zijn hotelkamer met zijn set van kleurpotloden andere dingen gemaakt. Heeft gezegd, ik kom morgenochtend om acht uur bij jullie. Ze dachten, nou, het kan geen kwaad om het toch te doen. Heeft hij alsnog een hele grote opdracht binnen gesleept... die nog jaren heeft voortgevoerd. Want ze zo onder de indruk waren dat de man in één nacht... met hele andere ideeën, veel beter ideeën kwam. Ja, dat is toch leuk om te horen. Ja, dat hij ja, zo ja, vasthoudend ja, ja. was. Ja, ja, ja. ja maar ja. hij had een enorme drive. En ja, dat, dat, dat werk was zijn leven. Dat, mm -hmm. uh, Heeft dat, hij er ook genoeg erkenning voor gekregen, vindt u? Nou, in die tijd zeker. Iedereen kende hem wel. En uh, nou, hij genoot met volle teugen. Absoluut. Ja, ja. Ja, ja. Goed, daar, morgen dus die uh, Duivendrechtse Disney, wat zo heet die documentaire... om uh, vijf over vijf <laughs> op uh, Nederland 2. En er is een uh, speciale website die gewijd is aan het werk van Joop Geesink. U vindt een link naar deze site op onze site opium.afro.nl. Louise Gezink, dank u wel voor deze toelichting op die fraaie documentaire. Gaan wij naar de 80 seconden? Elke week geven wij een talent de gelegenheid hier 1 minuut en 20 seconden met fraais te vullen. Ik ga even haar bij u inleiden. Zij speelt het liefst Ravel, Chopin en Rachmaninoff, is pas 14 jaar. Morgen zit deze jonge pianiste uit Baarn in de finale van het Prinses Christina concours. De acht finalisten die werden geselecteerd uit ruim 500 jonge muzikanten uit het hele land. Dus we hebben het hier echt over het neusje van de zalm. En heel spannende momenten komen ervoor. Maar ze is ontspannen genoeg om vandaag nog bij ons in uh, opium op te treden. En de bekende Amsterdamse pianist en pianopedagoog Jan Wijn... die uh, kondigt haar bij ons aan. Ja, Jan-Jan is een heel bijzonder meisje. Ze heeft een ongelooflijk talent voor pianospelen. Dus ook een technisch talent. Ze kan al heel moeilijke stukken spelen... En het is ook artistiek. Ze weet wat er achter de noten staat. Dus ze speelt niet alleen maar heel vaardig alle noten. Maar de boodschap achter die noten die kan zij, ondanks haar jonge leeftijd van 14, kan ze al heel goed weergeven. En daarom denk ik dat zij een grote toekomst tegemoet gaat. En ze zit nog op de... Op het gymnasium en verlangt ontzettend naar het moment dat ze naar het conservatorium kan. Ze hoeft vermoedelijk twee jaar en dan is ze pas 16. Nou, dat komt zelden voor dat iemand op zijn 16e met een einddiploma gymnasium naar het conservatorium gaat. Maar ze speelt nu eigenlijk al op het niveau waar vroeger uh, mensen eindexamen op het conservatorium mee deden. De 80 seconden. Van... Ja, ze zitten echt. Yang Yang Tsai. Zo laat Chopin zich toch in 80 seconden proppen. Dat ging heel goed. Jan, uh, Jan gaat even aan tafel zitten. Uh, uh, dit was toch Chopin wat je nu speelde? Uh, ja, Chopin natuurlijk Oké. Okay. Uh, is dat ook je favoriete componist? Of zeg je van uh, Rachmaninoff is mij, is mij net zo lief? Uh, ja, ik vind eigenlijk dat je dat niet kunt vergelijken. Nee? Appels en peren is dit? Nee, ik vind nou. het allemaal gewoon heel mooi. Het is allemaal heel mooi. Ja. Wat Jan Wijn net zei, uh, pianist en pi pianopedagoog, uh, dat jij de muziek achter de noten uh, ziet, hoort, uh, of begrijpt in ieder geval. Be begrijp je wat hij bedoelt ook? Uh, ja, als ik piano speel, dan probeer ik echt wel uh, de muziek achter de noten te te vinden en te interpreteren. Dus de, zeg maar... de bedoeling van de componist? Is... Ja, de bedoeling van de componist. Zeg maar, uh, niet alleen maar een soldaatje die verder loopt, maar een soldaatje die die kant op loopt en dan weer verder gaat. Hm. Ja, ja. Uh. <laughs> Iets met soldaatjes en muziek. Morgen die finale van het Prinses Christina concours. Uh, betekent dat vanavond tot uh, diep in de nacht nog oefenen? Of, of... moet je het nu uh, gewoon maar afwachten? Ja, eigenlijk, nee, ik ga niet uh, tot vannacht uh, helemaal dooroefenen. Nee. Ik ga nog wel een beetje aan werken, maar ja, het is ook een beetje afwachten eigenlijk. Gewoon lekker op tijd naar bed. Ja. ja. ja. Nou, we, we, we, we duimen voor je. Veel plezier morgen uh, in, in Den Haag. Uh, je ja, dankjewel. De finale van het Prinses Christina Concours. Het concours begint om twee uur in het Lucent Danstheater in Den Haag. En rond vijf uur zal de uitslag bekend worden gemaakt. En er zijn nog kaarten uh, beschikbaar. Dankjewel. Um, ik dank ook uh, Roy Villouvoir en Louise Gezink voor uh, jullie aanwezigheid hier in uh, Opium. Uh, want we zijn een beetje aan het eind van het programma. Het is veel te uh, kort. Ja, het is veel te kort. <laughs> het is altijd veel te kort, Dat zeggen wij ook. Als we om vertellen. half drie beginnen, denken we oh, is dan zo laat. Wilt u reageren op dit programma? Dat kan uh, Opium.avro.nl of Twitter. kan ook naar uh, uh, Opium Avro, uh, hekje Opium Avro. Om vijf uur op Nederland 2 uh, kunstuur. Met uh, deze week onder meer een gesprek met Martijn Sanders, oud-directeur van het. Uh, Concertgebouw over de unieke verzameling van zijn ouders Ida en Piet Sanders, We hadden het er eerder over in het nieuwsoverzicht. Uh, en uh, straks om uh, half vijf, want dat is het al bijna, begint het uh, na het nieuws het uh, sportvorm. Ik wens u alvast een fijn weekend en ik vraag aan Robert Meder, wat ga je doen straks? Nou inderdaad, we gaan even uh, de sportweek doorzagen, om maar zo te zeggen. Hier aan tafel uh, Thijs Legers, PSV-watcher van VI, John Volkers van de voorkant. En natuurlijk Tom Boot, die is er ook. En we kijken naar de turnen, want er ging het goed en niet goed.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 En het dodental van de aardbeving in de Chinese provincie Sichuan... is opgelopen tot meer dan 150. Er zijn zeker 5500 gewonden. Veel huizen en gebouwen zijn ingestort. De beving had een kracht van 6,6 op de schaal van Richter. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Het weer. Daarvoor is hier Marco Verhoef. Met uh, vandaag veel zon, dat zal niemand zijn ontgaan. En bewolking hebben we ook vanavond niet. Vannacht uh, gaat het langzaamaan wel wat toenemen, die bewolking, van het zuidoosten uit. Uh, maar goed, het blijft in ieder we geval wel droog. De temperaturen komen opnieuw dicht bij het vriespunt uit. Vlak aan de grond kan het weer een paar graden vriezen. Morgen veel zon in het westen en zuidwesten van het land. Elders wat meer bewolking, maar het blijft droog. Een rustige dag met amper wind, 12 tot 15 graden. Het is iets minder koel. Cool. Best oké okay weer, en dat geldt ook wel voor de maandag. Dinsdag kleine kans op wat motregen, met name in de ochtenduren. En dan eh, houden we dat rustige lente weer vast... met woensdagtemperaturen die weer gaan oplopen tot iets meer dan 15 graden. NOS, NOS, NOS Radio e. Langs de Lijn met Robert Meder ja, Goedemiddag, NOS Langs de Lijn tot 6 uur... met straks natuurlijk het sportforum... waarin we de sportweek nog even doornemen... Met Thijs Legers, PSV-watcher van de VI, John Volkers van de Volkskrant... en natuurlijk onze Tom Boots, onderwerpen die aan bod komen. Natuurlijk het puntenverlies van Ajax gisteravond tegen Heerenveen... en de situatie met PSV, de kabel, de onrust. Of valt het eigenlijk allemaal weer mee? En is er helemaal geen kabel? Maar het eerst het uh, turnen in Moskou, het EK. Vandaag de eerste dag van de toestelfinales op het EK-turnen daar. Um, het Nederlands, uh, met Nederlands succes. Want Edwin Cornelissen, wie is nu toch opeens Noël van Klaveren? Ze staat er toch maar mooi. Ja, dat uh, denken denk ik velen in Nederland. Want Noël van Klaveren is een relatief onbekende naam in het uh, damesteur. Hij heeft altijd in de schaduw gestaan van de grote turnnamen als uh, Celine van Gerner. Maar dit jaar heeft ze een enorm geloof in eigen kunnen gekregen. Dat resulteerde eerst in de kwalificatie voor dit toernooi. En vervolgens de kwalificatie voor de meerkampfinale die ze gisteren deed. En dan inderdaad de sprongfinale vandaag. Een zilveren medaille voor haar. En uh, dat is toch wel een heel bijzonder resultaat. Want in 2005 was het Suzanne Harmers uh, die als laatste een zilveren plak behaalde. Dat was dan op vloer. Nu dus Noël van Klaveren opsprong met dank aan twee uitstekend uitgevoerde sprongen. Nou, uh, mijn eerste sprong ging uh, super. Nou, twee sprongen was ook goed. Dus uh, ik had eigenlijk helemaal niet verwacht dat ik op het podium zou komen. Maar dat is echt een hele verrassing. Echt waar, want je mikte toch een klein beetje op een medaille. Dat wel. Had ik wel gehoopt natuurlijk. Maar dat is gelukt.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 Uh, gewoon gefocust blijven en uh, goed concentreren op de sprong. Dan lukt die eerste sprong. Dat geeft vertrouwen, denk ik. Ja, het geeft zeker vertrouwen. Ja, dan moet je nog een tweede sprong. <laughs> nou, die was uh, nou, ook wel super. Ja. Ik zag je op het podium staan. Je straalde, maar je leek ook uh, uh, haast cool. Ja, het <laughs> is toch heel spannend op het podium ook. Ja? Ja, je staat wel naast een uh, roemeentje die dezelfde uh, plaats heeft verhaald. Dus dat is wel heel erg leuk. Ja. De mooie, dat laatste. <laughs> Edwin, je staat Roemeentje, naast een Roemeentje. Ja. Hoe nou, oud is zelf? Wel ze zelf? Uh, <laughs> ze is toch net 17, geloof ik? Uh, ja, ze is 17. Nou, dat is voor een turnster nog niet eens extreem jong. Hè. Nee. Ze is al een tijdje dat ze aan de weg timmert. Maar uh, ja, met name het feit dat je naast een Roemeense op het podium staat... dat was voor Nederland natuurlijk een lange tijd ondenkbaar. En nu gebeurt dat haar dus wel. Ja, Goed, uh, naar, naar een ander kleintje. Uh, maar dan nog groot <laughs> in daden. Lord of the Rings ooit... <laughs> Uh, hij ging voor een EK-medaille, Jury van Gelder... maar hij heeft het niet gered. Wat is er gebeurd? Nee, ja, hij ging inderdaad vol vertrouwen als vierde die finale in. En in de kwalificatie had hij een makkelijke afsprong gedaan. Die zou hij in de finale dan moeilijker gaan maken. Dus dat leek allemaal niet zo'n probleem. Maar zijn afsprong, de moeilijke, mislukte. Hij zette een forse stap. En eigenlijk ging het al eerder in die oefening mis. Want we zagen hem een tijdje trillen. Er was een handstand die niet stond. En het was zoeken naar een oorzaak. Nou, dan was er het verhaal over de Oekraïner die voor hem moest. Die had honing op de ringen gedaan. En die ringen werden daardoor glad... En dat merkte Juri Vergelder dan weer aan het leertje aan zijn hand. Want dat begon te schuiven. Nou ja, dat is dan één mogelijke oorzaak. Maar uiteindelijk moest Juri Vergelder natuurlijk de schuld ook voornamelijk bij zichzelf zoeken in een finale. Die hij eigenlijk gewoon had moeten winnen. Vond hij zelf. De oefening die ik zo, die gedaan heb zoals vandaag. Heb ik heb het nooit gedaan. Ik bedoel zo, zo slecht met zoveel zwaai. En, en, weet je, dus het was gewoon, het was gewoon tot aan laat zeggen die rol. Daarna is het gewoon barger geworden. Dus de tweede helft van mijn oefening, dat was gewoon... Dat was gewoon ja, dat sloeg gewoon nergens op. Het een kinderspel. Jori van Gelder. nog even, want dat blijft hier hangen ook aan tafel, zie ik, aan de gezichten. Van die honing. Ja. Ik bedoel, waar, ja. ma waarom maak je, dat, maak je het niet even schoon dan? Ja, nou ja, precies. Ja, uh, dat, uh, die coach van hem, Bram van Bokhoven heeft dat nog wel gedaan. Blijkbaar waren die ringen dan toch nog een beetje glad. En ja, ze waren eigenlijk verbaasd dat daar honing op zat. Want uh, er zijn toestellen in de turnen waarbij je honing gebruikt. Bijvoorbeeld de brug en paardvoltige. Maar uh, in de ringen is het heel ongebruikelijk. Dus uh, Jury stond vol verbazing. Zijn coach moest nog snel eventjes een beetje dat droog uh, proberen te maken. En uh, ja, blijkbaar niet goed genoeg. Maar goed, uiteindelijk uh, ging hij natuurlijk gewoon zelf ook te missen. De turners die na hem gingen, die uh, hebben ook hogere scores neergezet. Dus het het kan nooit alleen de honing zijn geweest. Ja, goed. Het feit dat de honing hier wordt gebruikt, uh, wekt uh, vreemde gezichten hier aan tafel. Volgens mij wist helemaal <laughs> ja. niemand dat. Dus dat is ook weer een nieuwtje. Goed ja, dan, Jeffrey. Dan ja? Kan... <laughs> Wat wil je zeggen? Ja, ik kan me herinneren, in, in Tokio in 2011 kwam Jeffrey Wammers ook al een keer met het excuus... dat degene voor hem honing had gebruikt. Helemaal nieuw is het niet. Maar het, het, het riep naar sabotage, zou je zeggen. <laughs> Jeffrey Wammers, finalist of vloer. Um, ja. Daar had hij zijn zin op gezet en hij was in vorm. Hoe is het gaan gaan? zeker in vorm. Uh, nou, uiteindelijk niet goed. Het was eigenlijk voor het eerst sinds 2005 dat hij in een vloerfinale uh, stond. En daar zit een heel verhaal achter. In 2006 heeft hij namelijk allebei zijn enkels gebroken tijdens een vloeroefening. En daardoor ontstond er toch een mentale blokkade. Hij durfde niet meer uh, zijn moeilijkste elementen erin te verwerken. Niet meer de, de moeilijkste oefeningen te turnen. Nou ja, nu heeft hij dan toch een oefening die moeilijk is. En die hij ook nog eens heel netjes kan uitvoeren. En dat deed hij vandaag aanvankelijk ook. Echt een prachtige stijl. Heel zuiver geturnd. Tot de voorlaatste sprongenserie. Want daar turnde hij toen met zoveel power dat hij doorschoot. Dat hij over de lijn heen ging met zijn hele lijf maar liefst beide handen aan de vloer. Nou ja, dat levert zoveel aftrek op. Dan ben je kansloos op het toestel waarop Jeffrey Wammes wel degelijk zijn zinnen had gezet. En dan is er dus de teleurstelling. Ja, die is ook zeker groot. Ik bedoel, ja, je zit er toch alweer bij. Dus dat, dat voelt gewoon wel heel erg goed. Maar ik wist ook dat ik hier een medaille kon halen. En, en dat gevoel, dat... Uh...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 Dat wordt een, een kort dagje, want het is meteen het allereerste toestel sprong bij de mannen met Jeffrey Wammes. Uh, die daar niet echt heel veel hoop op heeft, liet hij doorschemeren. Hij had zijn zinnen echt op vloer gezet. Aan de andere kant kan je zeggen, ja, als er dan niet echt druk op zit, wie weet, weet hij dan zich letterlijk en figuurlijk boven zichzelf uit te stijgen. Ja, het is een beetje magertjes, de slotdag. We zijn natuurlijk altijd gewend aan Epke Zonderland, die uh, het slotstuk, de rekstok, uh, gaat doen. Maar Epke zit achter de studieboeken, dus uh, die is er niet bij. Oké, okay, dankjewel Edwin Cornelissen. Maar even twee berichten voor we naar het sportforum gaan. Rafael Nadal en Novak Djokovic die hebben de finale van de Tournoi Monte Carlo bereikt. Nadal versloeg Jo Wilfried Tsonga in de halve finale en Djokovic had weinig moeite met de Italiaan Fognini. En dan naar de Formule 1. Nico Rosberg die vertrekt morgen vanaf pole position... bij de grote prijs van Bahrein. Sebastian Vettel zal starten vanaf de tweede positie... en de Spanjaard Fernando Alonso vanaf de derde. Guido van der Garde die reed de 21 ste tijd. De Fransman Charles Pic dat is een teamgenoot. Bij Caterham Renault eindigde twee plaatsen voor Van der Garde. Langs de lijn Sportforum. Meningen en analyses over sportactualiteiten. Ja, er valt heel veel te bespreken met Thijs Legers, John Volkers en Tom Boots. Mag ik beginnen bij John Volkers van de Volkshand. John, van harte welkom weer terug. Fijn dat je er bent. Wat is jouw moment van de week? Dat is van, van, van vanmorgen. Mooi. Ik reed een ronde van Noord-Holland. is uh, dus een 160 kilometer, 110 kilometer, 60 kilometer voor fietstoeristen, zoals dat heet. Ik werd in de Beemster voorbij gereden door een renner. Die man zat zo formidabel mooi op de fiets... Ik dacht iets te herkennen en ik schreeuwde hem achterna... Rooks! Hij keek om. Het was Steven Rooks. Niemand zit mooier op de fiets dan Steven Rooks. Dat zeggen alle, alle mensen die verstand hebben van wilrennen. Um, als je dan Robert Geesing ziet, dan denk je... ...man kan niet fietsen. Steven Rooks, die kan fietsen. Ik heb hem in 1989 op orsier mellet de klimtijdreds zien winnen. Fabelachtige renner. Ja. Toen reed ik verder met Bert Wagendorp van de Volksrand... ook hoofdredacteur van de Muur... en die vertelde me een prachtige anekdote over Steven Rooks. Over het EPO-gebruik ging dat. En Steven die zei... hij had altijd zo'n mooie aanheffing... hij had zelfs niet veel aan EPO... want ik heb al 48... 48 staat voor een hematokriet van 48 procent... Mm -hmm. en 50 is de bovenwaarde. Mm -hmm. Nee, hij zei... die jongens die 42 hebben... die krijgen een lekker zetje in de rug... Dat was het commentaar van Steven Rooks op EPO gebruiken. Ik wilde je die mooie anekdote niet onthouden. Je doet hem goed na, overigens. Ja. Van mop. Goed. Iets voor de tv-kantine. Ja. Uh, we gaan nu doorslaan, Thijs Legers. Uh, ook welkom. Uh, wat is jouw moment van de week? Nou, ik kijk niet zo heel erg vaak uit naar een interview. Dat wordt aangekondigd van tevoren. Maar gisterochtend uh, las ik in de Telegraaf dat er vandaag een interview uh, kwam met uh, Billy Bean. De uh, honkbalmanager van de Oakland A's, de Athletics. Ik, ben, ik geef toe een. een, een vrij een, eendimensionale een sportliefhebber. Uh, voetbal is mijn ding, mijn passie. Ik lees ook... Uh, uh, ik lees redelijk veel boeken, maar vaak vakliteratuur. Ook tijdens vakanties en dergelijke. Dus ik had uh, het, het, het boek over het leven van Billy B nooit gelezen. Ik heb wel de film gezien, dat is wat makkelijker. Maar... Uh, ik was echt uh, helemaal onder de indruk vanochtend. Uh, ik heb er ook, uh, geloof ik, om half acht, uh, ik heb een zoontje van uh, vier... dus ik was op tijd beneden uh, bijna vier... Uh, heb ik er al een tweet uitgegooid dat iedereen die telegraaf even moest gaan halen vandaag... of uh, vlucht moest openslaan, want ik, ik vond het zeer intrigerend. En vooral uh, het feit dat deze man, uh, groot in een hele grote sport... Uh, nu kijkt naar uh, wat voetbal aan zijn sport kan toevoegen. En ik had het net met Ton even over tafelgenoot hier, de vaste tafelgenoot. En eh, wij kwamen uit tot de conclusie dat het voetbal ook wel een, een Billy Bean kan gebruiken. Iemand die is goed ja. out of the box ja. gaat kijken. Ja, Jaap de Groot vertelde er vorige week ook over dat hij daar was geweest... en de manier ook hoe ze denken... Ja. en de manier waarop ze verantwoordelijkheden verdelen binnen binnen zo'n club... en dat wij daar ook heel erg veel van zouden kunnen ja. doen. Ja, nou, ik ben heel erg met Jaap, mijn oude chef. Ja. Nou, <laughs> misschien is het ook de mentaliteit van voetbal een beetje... want je kan ook andersom daar naartoe gaan en kijken hoe dat gaat... en kijken of je het kan projecteren in jouw sport natuurlijk. Ja, dat is wat, zeker, ja. uh, wat Jaap ook vorige week promoten. Ja. Tom, Goedemiddag. Uh, Welkom nou, weer. Wat is jouw moment van de Vanavond is de korfbalfinale in Ahoy. De grote dag voor alle korfballers. tussen Fortuna en PKC. En eigenlijk is het gek dat er zo weinig publiciteit aan wordt gegeven, want het is de drugsbezochte eh, zaalsport. In Nederland. Hmm. Wij hebben daar uh, regelmatig aandacht voor. En uh, live op de radio. En de televisie is er ook bij. En volgens mij RTV West, hoor ik, die gaat hem live uitzenden. Ik Integraal. Zei, ja, ik zei weinig publiciteit. Ja. Ja. Sigo heeft RTV West, uh, Tom. Wat? Bij, jou, bij jou in Noord-Holland kun je. Sigo kijken, RTV ja. West. Nou, je ja. kijk, uh, dat verbaast me zo, want we hebben basketbal en volleybal en weet ik van wat allemaal. Vanavond in Ahoy zitten 8000 of 9000 man te kijken. En in competitiewedstrijden zit het ook altijd vol. Nou, dat gebeurt niet bij de andere zaalsporten. Nee, nee, dus jij gaat vanavond kijken, Tom? Nee, ik ga niet kijken. Oh, dat is, lacht, dat is lacht niet zelf geloof. ook. Eerst een klein dooi, dan ga ik ja. zelf niet kijken. Goed, uh, heren. Ajax uh, liep gisteravond in de eigen arena puntenverlies op. Uh, het werd 1-1. Uh, en dat hebben jullie ongetwijfeld allemaal gevolgd. Uh, nu was volgens de kennis de titelrace al beslist. Maar de vraag aan de IJscoach Frank de Boer is dan ook: is de spanning weer terug? Nou, er is sowieso altijd spanning, maar uh, ik denk in ieder geval belangrijk dat we een punt aan overgehouden hebben. Natuurlijk hadden we dolgraag drie gehad, maar uh, de grootste concurrenten die spelen tegen elkaar op dit moment, nou, PSV, die, die houden we dan op vier uh, punten afstand als het goed is. Dus uh, ja, dat is het allerbelangrijkste denk ik, want die hebben het beste doelstal, dus een punt was wel uh, heel nodig vandaag. Laten we even de situatie neerzetten. Ajax heeft 67 punten. En dus één wedstrijd meer gespeeld dan de concurrentie. Vitesse staat op 61, PSV op 60 en Feyenoord staat ook op 60 punten. Uh, even een rondje langs de velden. Uh, John, is, uh, leg je telefoon eens weg. Zit je naar nou nou, Twitter? twitteren? Ik, ik wil iets voorlezen van mijn telefoon. Oh, dan is ik, het goed. Ik, want ik sms'de vanmiddag even met uh, Sietse de Boer. Dat is documentalist bij de Volkskrant. Ja. Dat is een, een Ajax-gek, maar die heeft zijn zaken aardig op een rijtje. En ik vroeg hem wanneer ging het eigenlijk nog mis met Ajax... in de laatste drie wedstrijden, in jouw herinnering. En toen noemde hij uit zijn hoofd, maar hij heeft het later toch nog even nagezocht. 1991 op. Toen was het ook een, een nek en nek race tussen Ajax en PSV. Dat is het iets minder deze keer. Maar toen verloor Ajax van SVV, Schiedam. Ja. En de coach was Dick advocaat. En uh, de spelers in het veld waren onder andere Frank de Boer... Dennis Bergkamp en Edwin van der Sar. En het kostte Ajax uiteindelijk de titel. Op doelsaldo geen kampioen. Hm. Goed, ik denk, als jij het hier niet had gememoreerd, hadden zij het niet zo 1, 2, 3 naar voren gehaald. Dik haal, advocaat ik. wel, 100%. Ja, dik advocaat wel? Ja, die heeft een, een briljant geheugen, zou ik bijna zeggen. Ja, maar ja. nu antwoord op de vraag, is de spanning terug, John Volkers? Nee, helemaal niet. Niet. Thijs Legers, is de spanning terug? Nee, ik denk ook niet. Nee. nee, Ton, is de spanning terug? Ik denk het wel. We kijken er weer heel anders tegenover dan vorige week. Toen wisten we alles zeker. Nu weet je het weer minder zeker. John, waarom is de spanning niet terug? Nou, omdat AZ van PSV wint, dat moet ik zeggen, als Noord-Hollander. Dus dan is het ook al, niet, al niet spannend meer. En Vitesse en Feyenoord gaan gelijk spelen. Dan is er niets aan spanning bijgekomen. Nou, er zijn toch een paar hypotheses, John. Hè? Ja. Die ervaren ja, heeft die. Ja. En en het Beste En <laughs> Maar Matthijs, waarom heeft hij ongelijk? Nou, uh, ik, ja, dat zijn aannames inderdaad die hij doet. En uh, dat zou zomaar zo kunnen. hoor, Dat, het, uh, dat die uitslagen uh, vanavond en morgen bereikt worden. Die John voorspelt. Maar hey, ik denk dat er geen spanning uh, terugkomt. Omdat Ajax toch echt wel de beste ploeg heeft. Dat heb ik vorige week... Uh, Echt gezien, dat was, een, dat was niet één, maar twee, drie klassen verschil wat, het, wat tussen PSV en Ajax uh, zat. En daarnaast heeft PSV al maandenlang niet een serie neer kunnen zetten. En ik zie nog steeds geen aanleiding waarom PSV nu in één keer wel een serie neer zou zetten. Ik snap dat jij PSV noemt, want je bent PSV-watcher. Ja, maar wat dacht, je van, uh, wat dacht je van Vitesse? En ik wat dacht denk... je van Feyenoord? Ja, nou, ja, ik heb Feyenoord eigenlijk een beetje afgeschreven. Uh, ik denk dat Feyenoord er niet meer bij gaat komen. En ik denk dat, ze, dat Vitesse uiteindelijk... Uh, die hebben nu ook weer blessures komen er een beetje bij. Uh, Verginkel is geblesseerd, begreep ik. Boni is niet helemaal ook uh, Ik denk dat, uh, dat Vitesse het ook gewoon niet gaat volhouden tot de laatste speeldag. Die nou. We hebben wel een makkelijk programma. Als ze, als ze Feyenoord uh, voorbij weten te spelen... en ze waren erg goed in topwedstrijden dit seizoen... tegen de, de traditionele top drie... dan krijgen ze daarna alleen nog Willem 2. RKC, RKC Waalwijk en VVV Venlo. Eitje, ja. zou ik zeggen. Je hebt het nu over? Vitesse. Vitesse. Ja. Ja. Ja. Ton, uh, hoe kijk jij daar tegenaan vanavond? Denk je dat AZ... Uh, want jij bent az wordje, laat maar zeggen. Denk je dat AZ PSV vanavond kan hebben? Nou, ja, ik denk van niet. Ik denk dat PSV uh, gewoon kwalitatief al beter is. En ze zullen nu extra gestimuleerd worden door het puntverlies puntenverlies van uh, Ajax. Ik denk uh, gewoon op kwaliteit dat PSV beter is. We kijken, normaal gesproken kijken we terug, maar het is logisch dat we in dit weekend ook even vooruitkijken. Laten we even teruggaan naar uh, PSV-Ajax vorige week. Hmm. Waar zat hem de kracht van Ajax, Thijs? Uh... Team, teamspel. Ajax was een eenheid, uh, bewoog als een hecht geheel over het veld. En bij PSV uh, zag je Um, eigenlijk uh, wat, ze bij eigenlijk nou, wat we eigenlijk het hele seizoen zien. Uh, dat het gewoon geen eenheid is. Dat er geen eenheid van geest is. Geen eenheid van denken. Geen eenheid van doen. En ik ben ervan overtuigd dat, uh, dat je, als je zo voetbalt... dat je nooit kampioen kunt worden. Want PSV heeft wel een aantal hele goede voetballers. Maar je moet toch ook als, als team iets, uh, iets kunnen bewerkstelligen. En mm -hmm. zeker een voetbal met druk zetten en omschakelen. Dat moet je met z'n allen doen. En, ja, dat gaat bij PSV gewoon niet goed. Ja, je zegt nu wat er bij PSV fout ging... Moeten we dan concluderen dat alles wat bij PSV fout ging, bij Ajax juist goed ging? Ja, ik vond dat Ajax uh, op die gebieden de zaak veel beter voor elkaar had en heeft. Uh, gisteravond was het even iets minder. Maar ik denk dat, daar, dat je bij Ajax kunt zien dat er veel meer uh, automatismes in het elftal zitten. en Bij PSV zie ik ze niet. En daarom staat Ajax ook op kop met een aantal punten voorsprong. Jon, Ik zag gisteren een staartje in de, in, in de krant. Um, op 1 maart stond vier keer op rij PSV uh, aan kop. De afgelopen vier jaar, volgens mij heb ik dat goed gezien. En ze werden telkens ingelopen uh, aan het eind. Telkens geen kampioen geworden. Ik denk niet 1 maart, maar 1 na, maart. De, na de Nee, 1 maart. Dat ja, kan wel kloppen, wat ja. John ja. Ja. Ja. Want AZ nee. was uh, winter, of, uh, herfstkampioen vorig jaar. Dus dan, dan had ik AZ wel gezien. Maar, nee, maar er stond echt PSV 1 maart. Maar wat, wat wou je hiermee zeggen? Nou, dat, dat PSV een probleem heeft om, om een seizoen lang uh, uh, sterk te presteren. De, de, de, de, er ontbreekt iets van van nou, we zullen een modewoord gebruiken, focus bij die, bij de, die drie de ploeg. Drie spelers kramp vorige week, uh, dat was ook natuurlijk wel vrij opvallend, dat de Ajax bleef lekker voetballen, Frank de Boer wisselde nog een keer aanvallend bij 2-2, uh, controleerde middenvelden eruit en op die plek een aanvallende middenvelder neerzetten. Die prompt uh, de 3-2 uh, maakt? Ja, die invallen <tie> maakte uiteindelijk, de, de, maar de, de omzetting zat natuurlijk vooral op het ja, middenveld. Ja, en, uh, ja. um, en de PSV'ers vielen één voor een om. Lens kreeg kamp, Marcelo kreeg kamp, Toivonen kreeg kamp. Dat is toch enigszins uh, verklaarbaar omdat hij heel erg langer uit geweest is. En geen topwedstrijden heeft gespeeld. Maar Lens en Marcelo, dat die uh, uiteindelijk naar uh, de teentjes moesten grijpen. En dat vond ik ook wel een, uh, een beeld wat uh, mij een beetje is blijven bij. Ja, het was wel bij. de eerste warme zondag van het jaar, uh, Thijs. De en die veel spelers hebben dan, we daar wel uh, last van. En, en daar zie ik de niet. Nee, die spelen dus makkelijker. Die, die ja. als, je, als je een teamverband hebt, hoef je minder meters af te leggen. Ja. Als je dat niet hebt, dan moet je voortdurend lopen. Ja, van lopen wil je moe. Ik zag, een, ik zag een foto, uh, ik dacht in de Telegraaf of in het AD... waarbij uh, Frank de Boer kijkt naar een laptop. Een hele staf eromheen. Uh, uh, uh, die is zillen ze die een, die een hartslagmeter omkrijgt doen ze dat bij PSV ook? Ja, dat was uh, als ik het goed zag, die foto was in een op een trainingskamp, uh, waar ze afgelopen winter natuurlijk ook op het trainingskamp Het nou Het geeft wel aan dat ze er uh, mee bezig zijn. Ja, maar bij PSV dan. doen ze dat soort dingetjes ook wel. En ik wil, uh, ik denk niet dat er bij PSV een uh, achterstand is op, op dat soort uh, uh, gebied. Alleen, um, ja. Ik heb wel het idee, maar ik kan het niet helemaal met Ajax vergelijken... dat er bij PSV niet al te veel getraind wordt. En ik weet dat er bijvoorbeeld bij Ajax ook individuele trainingen plaatsvinden. Voor mij doet Jaap Stam dat dan een poosje. Dat hij uh, vanuit Zwolle één keer in de week komt. Van Mark Oogmaar zie ik nog wel eens op het veld. Mm -hmm. en, uh, en bij PSV hebben ze bijvoorbeeld voor de winterstop... de, de poptrainingen, de persoonlijke ontwikkelingsplantrainingen... die hebben ze uh, stopgezet en... Dat is mij een raadsel waarom. Ik heb het wel eens gevraagd. Ja, dat hebben we niet gedaan. En na de winststop hebben ze het weer hervat. Dat vond ik heel erg opmerkend. Dat je voor de winststop het helemaal niet hebt gedaan. Maar goed, als je naar het staatje kijkt wat John net uh, opnoemt. Dat er dus de afgelopen jaren al meerdere keren op die manier uh, mis is gegaan. Dan zit er dus structureel blijkbaar iets fout. Ja, het zit er zeker structureel fout. Maar ik denk dat het vooral heeft te maken met uh, het niveau van je spelers. Uh, hoe sterk zijn zij mentaal. Ja, bot gezegd. Het zijn losers. En van losers winnaars maken... dat is niet zo heel erg makkelijk. Mm. Losers. Mertens, Wijnaldum, Van Bommel. He, het titel met allemaal nieuw gekomen. Dat zijn toch van nature geen losers? Nou, Van Bommel is de enige... Van die, die jij opnoemt die, die, die prijzen heeft gewonnen. En uh, Van Bommel is een speler... van 35. Die, uh, die natuurlijk uh, wel... sowieso in woord- en gebaar... het voortouw neemt. Maar het je moet wel bijval krijgen... als, als Van Bommel zijnde... Dat is te weinig gebeurd, sterker nog. Uh, hij, uh, er zijn heel wat spelers geweest binnen die groep. En dat is ook een van de dingen in mijn uh, verhaal van de week. Die een type als Van Bommel uh, helemaal niet meer, ja, niet, niet meer zo accepteren als leider. Van Bommel natuurlijk veel praten, veel mopperen, veel corrigeren. Houdt niet iedereen van. Het is, ook, het is ook de psychologie natuurlijk. Hè? Kijk, PSV was de ge de kampioen. Vanwege de aankopen, vanwege de komst van Van Bommel, advocaat. En dan loopt het best aardig. En dan krijg je vervolgens het effect van coming from behind... zoals de Amerikanen dat dan zeggen. Dan worden ze ingehaald. Allemaal eigen schuld. Domme nederlagen in de uitwedstrijden. En dat doet iets met een team. Dat het kan niet anders uh, dat je daarmee vertrouwen verliest. En, en dat heeft ze uiteindelijk in het dekvel uh, uh, ge gehad. Ja, uh, voor wordt zo meteen uitgebreid. Uh, dat doen we na uh, vijven over uh, de kabel of de kabels gaan hebben... of hoe je het ook maar wil, uh, wil ventileren. Uh, even door op uh, Van Bommel, want af, uh, de afgelopen zondag in studio voetbal... verklapte Pierre van Hooijdonk dat Van Bommel zou stoppen... aan het einde van dit seizoen. Weet je trouwens dat Van Bommel uh, niet gaat stoppen? Zeker? Zeker weten? Nou ja, dat als er spelers benaderd worden uh, voor een uh, eventuele afscheidswedstrijd. Oh, dus dat is gewoon nieuws van Dan ja. Vind jij niet dat hij dat beter zelf kan zeggen? Met ja, maar deze... wij mogen hier toch ook wel wat zeggen. een speler oh, van die, van die uh, allure vind ik eigenlijk... Hij heeft maar, mij niet gebeld, hè? He? Hij op, heeft mij, mij zo niet gebeld. Kunnen. Goed. Nee, maar ja. We eindigen dus met het Moet nieuws Dat Pierre nee, van Hooidonk Dat nee, Mark van, van... stopt aan het eind van het seizoen. En uh, bezig is met het plannen van een afscheidswedstrijd. Dat is nieuws, absoluut. De stemmen van Jack van Gelder, Ronald Waterreus en Pierre van Hoydonk. Ja. Uh, Thijs, wat vond je van deze actie van uh, van Hoydonk? Ja, niet chic. En. Uh... Ik denk dat Van hoydonk ook even verzuimd om wat huiswerk te doen. Want hij heeft ongetwijfeld van iemand gehoord van ik ben gebeld door Van Bommel. Maar Van Bommel die vraagt al, uh, al drie jaar mensen uh, met wie hij voetbalt. Van wil jij eventueel op mijn afscheidswedstrijd komen? Er is nog steeds geen datum. Er is geen stadion waar dat zou moeten plaatsvinden. Ik denk dat het bij Fortuna gaat plaatsvinden. Maar ik weet het niet zeker. Heb je hem gevraagd? Uh, weet ik niet. Maar ik weet bijvoorbeeld wel uh, dat Ibrahimovic door hem gevraagd is. Okay. Uh, om uh, te komen voetballen. Ja, uh, Van hoydonk. Van Hooyt ook, die krijgt geen uitnodiging. Dat ik ook niet dus. Nee. Hij suggereerde <laughs> zog, dat hij een uitnodiging had gehad. Dat was mijn conclusie. Uit ja, maar uitzending. hij zei net ook... Ik hoorde het maar zeggen, want ik ben niet gevraagd. En, uh, hey Van Bommel die, uh, ja, dat is een jongen die, is, die alles goed voorbereidt... en die, uh, die nooit uh, voor verrassingen wil komen te staan. Dus die, die wil dadelijk voor een, uh, voor een goed doel, een, uh, een vol stadion. En, en wat veel... moet u überhaupt stoppen? Uh, ik denk dat Van Bommel... Moet stoppen, ja. Ik denk dat hij moet zeggen van het is mooi geweest. Want ik zie aan hem dat het aan hem vreet wat er bij PSV gebeurt. De jongen, gisteren was ook weer een stukje op uh, bij uh, de collega's van de NOS. Een interviewtje met Joep Schreuder. en Je ziet gewoon aan hem dat, die, dat het hem allemaal heel erg veel pijn doet. Dat, die, uh, dat het niet lukt zoals hij wil. Dat hij uh, die groep niet op één lijn krijgt. Uh, mm. dat, die, dat er geen eenheid is dat vreet aan zo'n speler. Hij, we moeten niet vergeten, hij, hij komt van, uh, van de AC Milan af en daarvoor Bayern München. Daar lopen eigenlijk alleen maar spelers rond die exact weten wat je moet doen om het beste uit jezelf te halen. Alleen maar winnaars. Ja. Winnaars. Daar zitten, ja. Ja. Eh, ik vast ja. als Gattuso. Gattuso, die eh, bijvoorbeeld eh, eh, als het nodig is, acht uur per dag traint. Ja. En eh, ja. daar heb je Kevin Prince Boateng die eruit ziet als een of andere halve indiaan. Ja, Kortom, ik onderbreek even ja. want we hebben nog 40 seconden. Oh, sorry. John, John ja. die wil dolgraag ja. nog ja. even nou, zeggen. Ik, ik zou wel van Thijs willen horen omdat die PSV zo, zo goed volgt uh, of Mark van Bommel niet centrale verdediger kan spelen. Mooie cliffhanger. Gaan we zo meteen doen naar het uh, NOS ja. journaal. Dankjewel voor deze John Volkers En dan ongetwijfeld meer over PSV en over dat opmerkelijke verhaal... van Thijs Legers in de VI van deze week. Over de kabel wel of niet. Dat levert nogal wat toestanden op op de hetgang. kwamen eerst de blanke spelers naar buiten en toen de donkere spelers. Hoe zit dat? Zometeen na het internationaal. Wasjanaal. op één. Camera, microfoon.